1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Minister Bussemaker wil wilde winterspelen in Rusland... niet boycotten vanwege homowet. Zwakbegaafde vrouw hoorde niet in te huis onnen, zeggen verantwoordelijke bestuurders. En Rabobank stelt filialen onder toezicht. Vanmiddag in het noorden en langs de westkust zon. In het oosten wat meer bewolking. Het is 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Morgen in de ochtend zon, maar smiddag strekken er van het zuidwesten naar het oosten ook enkele buien over het land. Het wordt dan 18 tot 22 graden en ook maandag en dinsdag buien.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 De minister heeft ervaring. Tijdens de Olympische Spelen van Peking in 2008 was ze staatssecretaris van Sport. En daar merkte ze dat het goed was dat Nederland meedeed. Het zorgde ervoor dat homoseksualiteit bespreekbaar werd, zegt Bussemaker. Een voorbeeld. Ik had een begeleidster, een studenten. Een Chinese studenten. Die als een van de vrijwilligers. van de, eh, de duizenden vrijwilligers die daarbij betrokken mm -hmm. waren. mij van dag tot dag begeleidde. Ik heb heel intensief contact met haar gehad. Over alles en nog wat met haar gesproken. Ik heb ook contact met haar gehouden.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 Dat zeggen de verantwoordelijke bestuurders van de Groningse zorgorganisatie Novo in een interview met NRC Handelsblad. Daarmee reageren ze voor het eerst op bewakingsbeelden die afgelopen week werden uitgezonden door Nieuwsuur. Daarom was te zien dat vier begeleiders minutenlang bovenop de vrouw lagen, waardoor ze even later overleed. D66-kamerlid Vera Bergkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die reactie van die bestuurders, eh, dat ze dus niet goed kon worden behandeld in de instelling waar ze zat? Nou, ik vind dat geen overtuigende reactie. De inspectie heeft twee keer onderzoek gedaan met kwart jaar ertussen. En daar bleek dat er eigenlijk in de tussentijd bijna niets was veranderd. En als dan de reactie van het bestuur is, we hadden deze vrouw nooit mogen behandelen, dan geeft dat eigenlijk geen vertrouwen dat er nu wel echt dingen gaan veranderen. En ook naar de nabestaanden is deze reactie mager. En uh, wat denkt u dan dat de liggende oorzaak is? Nou, als je het rapport uh, leest van de inspectie, dan blijkt dat het personeel onvoldoende was getraind om met uh, dit soort situaties om te gaan. En dat is toch echt een managementverantwoordelijkheid. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd uh, naar de reacties van het CIS. Dat is de instelling die indicaties uh, afgeeft. Want deze zou eigenlijk volgens het bestuur verkeerd zijn geweest. De indicatie zou te laag zijn geweest. En dat is een behoorlijke uitspraak van het bestuur. Want die vrouw uh, was nog uh, niet zo zwaar gehandicapt als ze wordt beschreven eigenlijk. Nou, ze had een zorgzwaartepakket, uh, een beetje de technische term van drie. En dat wil zeggen dat je eigenlijk geen indicatie hebt om naar een gesloten instelling te gaan. En het bestuur zegt, van, nou, deze mevrouw had eigenlijk in een gesloten instelling moeten zijn. Dat vind ik een behoorlijke uitspraak. En ik ben ook wel benieuwd wat het CIS daarvan vindt. En wat zou dan de, de, de reden kunnen zijn? G gewoon geld besparen eigenlijk? Omdat het duurder is om iemand in een gesloten inrichting op te nemen bijvoorbeeld? Uh, dat, dat vind ik echt lastig om, uh, om te beantwoorden. Wat ik wel gedaan heb, is uh, dat ik vorige week aan de staatssecretaris heb gevraagd om een breed onderzoek te doen in de gehandicaptenzorg. Hoe directie en management omgaan met het personeel, of ze voldoende doen om het personeel adequaat te scholen. En ik ben ook wel benieuwd wat er nou gebeurt met raden van bestuur die uh, ja, eigenlijk maatregelen met betrekking tot vrijheidsbeperkende uh, acties overtreden. Of die nou strafrechtelijk vervolgd kunnen worden of bestuurlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe de staatssecretaris reageert op de vragen die ik heb gesteld vorige week. Want de, deze vrouw zat hier vrijwillig hè? En, en dus niet met dwang? Nee, precies. Dus deze mevrouw had nooit het slachtoffer moeten zijn van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dus dat is een behoorlijke fout die gemaakt is. Ik ben ook heel benieuwd wat de staatssecretaris daar in brede zin van vindt. Eh, wat vindt u eigenlijk van een van de bestuurders, zegt dus in NZ Handelsblad, eh, een nieuwe wet die bij de Tweede Kamer ligt, dwang mag niet tenzij. Hij hoopt dat die aangenomen wordt. Ja, dat vind ik, dat vind ik heel goed. Daar pleiten wij ook al heel lang voor als D66. Eh, na het reces wordt deze wet behandeld. En inderdaad is het uitgangspunt van de wet dat vrijheidsbeperkende maatregelen alleen maar worden, mogen worden toegepast in uh, ja, uitzonderlijke situaties. En dat vinden we heel goed. Dank u wel, D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. 13 lokale Rabobanken staan onder streng toezicht van het hoofdkantoor in Utrecht. Dat is bijna 10% van alle lokale Rabobank kantoren. Economieverslaggever Gert-Jan Dennekamp over het waarom van deze maatregel. Ze houden zich niet aan de regels, ze maken verlies... of uh, omdat de kosten op een andere manier uh, te hoog zijn. En daarnaast staan er ook nog eens 30 banken onder een lichte vorm van toezicht. En dit tekent toch uh, de toegenomen macht en invloed van het hoofdkantoor in Utrecht. Vanuit Utrecht worden de teugels aangetrokken. Het moet allemaal efficiënter en eenvoudiger. Banken moeten meer op elkaar gaan lijken. Want nu waren het inderdaad koninkrijkjes waar uh, dingen soms een beetje uit de hand liepen. Niet alleen komen bankfilialen onder toezicht te staan... de Rabobank gaat ook fors besparen. In totaal zo'n 200 miljoen euro. Het aantal kantoren wordt gehalveerd En daarnaast snijdt de bank flink in het aantal banen. 8000 van de 28.000 banen verdwijnen. Ook in de regio Terneuzen... waar drie van de vier bankkantoren van directievoorzitter Teus Baars sluiten. Nou, bij dit kantoor eh, moet je ervan uitgaan dat wij ongeveer een 4000 klanten eh, bedienen... Uh, nou, die komen gemiddeld één keer in de twee jaar op het kantoor. Dus dat is 2000 per jaar. Dus dat betekent dat wij een inloop hebben van een klant of acht per dag. Dat is heel erg weinig. Weinig klanten aan de balie dus. Maar toch draait de bank in de regio ten neuze niet met verlies. Wij draaien als bank met winst. Uh, maar we moeten wel heel reëel zijn. Hè. De, de tijden dat het niet opkomt binnen het bankwezen liggen achter ons... En op basis van het huidige economisch klimaat eh, moeten we ook gewoon reëel zijn. Die tijden komen niet terug. En dus moeten wij bewegen en net als iedere onderneming moeten wij ook keuzes maken. En wij kiezen ervoor om eh, deze kantoren inderdaad te gaan afstoten. Het scheelt ons veel in kosten. Maar daarmee wel te kunnen blijven investeren in die virtualisering. Maar ook te kunnen blijven investeren in de hoge kwaliteit van onze professionals die lokaal wel echt aanwezig blijven. De Rabobankklanten moeten in de toekomst dus verder reizen om een bankfiliaal te bezoeken. En ook worden steeds meer bankzaken online afgehandeld. Een Nederlandse chirurg die verdacht wordt van fatale fouten... is in het buitenland weer aan de slag gegaan. Een plaatselijke krant van Sint Maarten meldt dat hij daar is begonnen bij een ziekenhuis. De chirurg heeft volgens de Nederlandse inspectie voor de gezondheidszorg ernstige fouten gemaakt... in de periode dat hij opereerde in het ziekenhuis in Hogeveen. De zaak kwam aan het licht toen een van zijn patiënten vorig jaar na de operatie overleed. Zijn betrokkenheid bij andere sterfgevallen wordt nog onderzocht. De directeur van het ziekenhuis op Sint Maarten zegt in het Dagblad van het Noorden... dat de chirurg Sint Maarten inmiddels weer heeft verlaten en een baan in Frankrijk heeft gevonden. Op het strand van, eh, bij de Siciliaanse Syri stad Catania zijn zes verdronken vluchtelingen aangespoeld. Ze kwamen van een overvolle vissersboot... waarmee zeker 120 migranten vanuit Noord-Afrika waren overgestoken naar Europa. Toen de boot vanochtend 15 meter voor de kust van Sicilië vastliep... besloten sommigen naar het strand te zwemmen, meldde Italiaanse media. Zes van hen zijn dus verdronken in de vraderlijke stroming... in de hoge golven door de, voor de oostelijke kust van het eiland. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië en Egypte. In een treinwagon op het station van het Belgische Leuven is gistermiddag een kleine bom gevonden. De politie vond een verdacht pakketje en dacht in eerste instantie dat het om loos alarm ging. Maar het onderzoek blijkt nu dat het toch ging om een zelfgemaakt klein explosief. Volgens de minister van Middellandse Zaken was het een zeer amateuristisch in elkaar geknutselde bom. België zet sinds deze week extra agenten in op onder meer grote treinstations en vliegvelden. Aanleiding is de waarschuwing van de VS voor terroristische aanslagen, met name in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Elf ongelukken zijn er dit jaar gebeurd op de A15... tussen de knooppunten Dijl en Volburg in Gelderland. De ANWB heeft geen idee waarom... en vraagt daarom automobilisten op Twitter naar hun ervaringen. Volgens Ton Hendricks, verkeersdeskundige van de ANWB... komen er al veel reacties binnen met mogelijke oorzaken voor de ongelukken. Eén is de grote hoeveelheid vrachtverkeer op deze weg. Het is een vrachtcorridor tussen gebied en het oosten... van ons land en naar Duitsland. En bovendien is het gewoon ook een hele drukke weg...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 Volgens mij heb ik geen nateks. Nee, toch? Nee. Gaan we verder naar het volgende onderwerp. Voetbal eh, International. Gisteravond vervolggesprek in het tv-programma... over homoseksualiteit en voetbal heeft niets opgeleverd. Dat vindt de voorzitter van homo-belangenvereniging COC. In Voetbal International ging het gisteren met vaste gast René van der Gijp... en twee homoseksuele oud-voetballers over homo's en voetbal. Van der Gijp zei maandag dat voetbal geen sport voor homo's is. Een uitspraak die veel stof deed opwaaien. Het COC vindt het goed dat John de Bever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 Meerkamper Ilko Sint-Nicolaas is in Moskou voortvarend van start gegaan... bij de wereldkampioenschappen Atletiek. De Europees kampioen Indoor staat op de tienkamp na drie onderdelen zevende. Vooral het verspringen ging boven verwachting met 7,65 meter... evenaarde hij zijn persoonlijk record. En andere Nederlanders spelen een bijrol voor ons nog. Ingmar Vos bezet voorlopig de 14e plaats. De debutant Pelle Rietveld staat na drie onderdelen 31e. De leider in het klassement is geheel volgens verwachting wereldrecordhouder Ashton Eaton. Nog een keer de hoofdpunten. Minister Bussemaker wil de winterspelen in Rusland niet boycotten vanwege homowet. Zwakbegaafde vrouw hoorde niet in te huis onnen, zeggen verantwoordelijke bestuurders. De Rabobank stelt filialen onder toezicht. Dat is over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen trots in bedrijf. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht. Of van een reis met z'n viertjes naar Amerika.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 Goedemiddag en welkom bij het programma over het Nederlands bedrijfsleven op Radio 1. In de hele maand augustus gaan we het hebben over opstarten, groeien, succesvol worden en blijven. Iedere week nodigen we een door de wol geverfde, succesvolle ondernemer uit... en een startende ondernemer uit dezelfde branche. Ze bekijken elkaars verdienmodel spreken de laatste ontwikkelingen in hun branche... en brainstormen over oplossingen voor de problemen... waar ze dagelijks tegenaan lopen. Tot slot uh, willen we graag dat de twee ondernemers een oordeel vellen... over uh, een keihard eindoordeel over elkaars uh, manier van uh, geld verdienen... over elkaars bedrijf. Vandaag ontmoeten twee investeerders elkaar. Om te beginnen uh, de u waarschijnlijk wel bekend wordt, Peter Paul de Vries. Hij is bestuursvoorzitter van investeringsbedrijf Value ValueAid. Hartelijk welkom. Maar kennen we kennen u ook alweer van, nou ja, directeur geweest van de Vereniging van Effectenbezit. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, herkenbaar geluid. En uh, naast hem zit beginnend investeerder Erwin Koenraads van investeringsbedrijf HNK uh, Ventures. Of zeg ik HNK. Ja, H&K's. Uh, ja, ja, ja. Goedemiddag. Uh, ja, ik zeg beginnend. Uh, misschien zijn jullie wel allebei even lang bezig, Peter, Peter Paltofries. Ja, het, het enige verschil wat ik hier aan tafel zie is voor leeftijd. Want wij zijn pas vijf jaar bezig. Uh, ik denk in september, dus dat is relatief kort. Maar ik moet zeggen dat ik me natuurlijk wel wat langer met investeren bezig hou. Ja. Ik beleg sinds mijn vijftiende en ik ben nu 46. Dus dat is meer dan twee derde van mijn leven. Ja. Ja. Dus er is vooral een, een uh, verschil in, in ervaring. In leeftijdservaring, in, in levenservaring en uh, in, in vakervaring. Ik, ook. Ja, ik heb niet alles getest. Maar nee. <laughs> daar komen de komende nee, dier nee, achter. Ja. Gaan, we, ja. gaan we achter komen. Laten we eerst eens even schetsen wat een investeerder doet. En wat jullie op dagelijkse basis doen. Erwin Koenraads, HNK Ventures. Ja. Uh, ook vijf jaar geleden begonnen. Klopt. Hoe, ja. hoe, ziet het, hoe ziet de dag van een investeerder eruit? Ja, dat is heel divers. Ja, dat is heel divers. Nee, kijk, een investeerder uh, in de categorie waar wij in investeren, dus het gaat over uh, informal investment. En dat is uh, ja, investeren met je eigen geld uh, in bedrijven, uh, in aandelen met name. Uh, proberen om daar uh, rendementen uh, op te halen uh, over een termijn zeg maar, van vijf tot zeven jaar. Ja. En, dat doen wij uh, uh, uh, zeg maar op dagelijkse basis. Met name natuurlijk door met heel veel ondernemers uh, contact te hebben. Om erachter te komen waar wil je dan in investeren. En is dit een interessant bedrijf? Is dit een ja. interessant ondernemer? Maar u bent geen bank? Wij in ieder geval Toch? sowieso niet. Nee, <laughs> uh, nee en als... Uh, als iemand komt vragen om geld en dan zegt en dan kan je 4 of 5 procent rente krijgen, dan moet ik ook even uitleggen dat wij er niet zijn om leningen te verstrekken. Maar dat we willen investeren in een bedrijf dat groeit. En dan de meerwaarde die je creëert, dat je daarin mee wilt delen. Dus het gaat altijd om deelnemingen. Ja. Nou ja, bij ons inmiddels steeds minder. We zijn begonnen met minderheidsbelangen. 10 tot 25 procent. En uh, we, hebben de, we hebben de afgelopen jaren besloten om meer naar meerderheden te gaan. En dan zijn het gewoon onze bedrijven. En dat betekent dat er inmiddels een groep van bedrijven staat. En wat ik dan dagelijks doe. Ik moet zeggen, er zijn meer mensen die dan vragen, wat doe je dan de hele dag? <lacht> um, uh, Eén is dat we um, uh, bezig zijn met de bedrijven waarin we in zitten. En dat we proberen die bedrijven te helpen om uh, beter te presteren. Mm -hmm. dat, dat, dat is, um, uh, dan ben je een sparringpartner en dat, is een hele, dat kost een hele hoop werk. Wat ik natuurlijk ook aan het doen ben, is voortdurend aan het naar nieuwe kansen. Om onze bestaande bedrijven te versterken en om bedrijven aan de groep toe te voegen. En ik denk dat dat de andere helft is. En de derde helft van mijn werkdag bestaat ook uit de verplichtingen die je als beursgenoteerde onderneming hebt. Want jullie zijn zelf beursgenoteerd? De aandelen je staan op de beurs. En je moet ook zorgen dat die beursgenoteerde onderneming zelf goed loopt. Hoe komen jullie in de eerste instantie aan het geld om vervolgens weer te investeren? Je moet uh, proberen in eerste instantie als informal uh, uh, je geld te verdienen... Dus je, je, je, als je in mijn geval zeg maar jong en startend bent... dan probeer je geld te sparen, te besparen. Je bent ook ondernemer daarnaast. Wij zijn ook ondernemer daarnaast. Ja. Um, uh, en je probeert de uh, zogenaamde friends, families en fools ook uh, in te schakelen. Uh, dat zijn mensen in je omgeving uh, waar je vaak al een goede relatie mee hebt. En ja. Waar je uh, een beroep op kan doen. Die jou vertrouwen en die geld eventueel ook uh, uh, in jou willen stoppen... om je te verder te helpen naar het volgende niveau. Dus dat is wat in feite. Uh, wat in de grote wereld private equity heet, maar dan van familie en vrienden? Ja, maar dan uh, zonder uh, contracten van, uh, van 400 pagina's. Nee, <laughs> nee. dus het dus wordt gewoon een duizend euro gegeven of en, en ja. zien ze ooit wel een keer en, en, Als ze, als ze echt je geloven, dan kunnen ze je helpen om die eerste stap te maken. Ja. Gros van de investeerders in de informele categorie, zeg maar, kiest er eigenlijk voor om dat pas te gaan doen nadat ze een bedrijf hebben verkocht. Ja. Uh, dus, uh, maar wat is dan dat informal? Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een soort naampje wat eraan is gegeven uh, om een verschil te maken tussen uh, de verschillende vormen van financiering. He, dus als je, jij noemde net uh, uh, private equity, uh, dat is een vorm waarin het over grotere bedragen gaat. Waarin het gaat over uh, um, uh, soms geld van andere mensen investeren. Doordat het een fonds voorstelt, bijvoorbeeld. Uh -huh. En het informal gedeelte heeft voor een deel ook gewoon te maken... Zeg maar, met het feit dat deze type investeerders niet georganiseerd zijn. Dus het zijn gewoon individuen. Iedereen kan informal zijn. En dat is anders dan... dat zijn jullie ook met H&K Ventures? Ja. Het is geen fonds, het is geen nee. grote groep mensen, het zijn gewoon jullie. Ja, het zijn gewoon wij. Wij investeren ja. wel samen met anderen. Ja. Omdat wij het belangrijk vinden ook om onze kennis en netwerken te delen met anderen... maar ook om die van anderen vandaan te, te halen. Zeg maar. um, uh, waardoor het ook in die zin een, een georganiseerde club kan worden. Ja. Uh, maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Er zijn er genoeg die... Uh, dat Op eigen houtje doen. Dat was bij Peter Paul de Vries in het begin anders, denk ik. Hè? Ja, ik denk wij, wij zitten er, er sowieso iets anders in. Ik denk um, uh, als van Erwin Hoor uh, zijn het investeringen van tienduizenden euro's. Um, uh, beginnend bij. We uh, beginnen bij. Mm -hmm. Ik denk dat wij, uh, ja, laat ik zeggen dat het bij ons al gauw miljoenen gaat en dat wij uh, elke keer een categorie opschuiven. Dus de targets die we nu zoeken... Die, die, die we zochten, zaten tussen de 5 en de 10 miljoen... en nu zitten ze soms ook tussen de 10 en de 20 miljoen. Mm. Ja, dan heb je over een heel ander proces... een ja. heel ander soort onderneming. Ho -ho -ho. Hoe financieren wij ons? Ja... Um, uh, wij zijn gefinancierd met eigen vermogen. Dat is een duidelijk verschil met uh, private equity. Want dat, um, uh, private equity haalt geld op, maar wil na vijf of zeven jaar weer aan de investeerders het geld uitkeren. Mm -hmm. Wij kunnen oneindig in bedrijf blijven. Want dat is zitten. jullie eigen geld. Het is onze eigen geld. En van betekent, u en wie nog meer? Uw partner uh, hebben we gewonnen? Uh, laat ik zeggen, um, uh, Delta Lloyds is een van onze aandeelhouders. We hebben nog een aantal grotere aandeelhouders. Er zitten particuliere beleggers in. Ik zit er ja, ja. zelf in voor iets minder dan 40%. procent. Ja. Um, en dat betekent uh, dat wij. Uh, uh, dat laat ik zeggen, het nieuwe geld moet komen van bijvoorbeeld een desinvestering, bijvoorbeeld de winstgevendheid van desinvestering, bestaat, de, verkopen de onder, onderneming. Of verkopen onderneming. Uh, we hebben dit voorjaar uh, Witte Molen verkocht, een diervoerderbedrijf aan, aan Belgen. Nou, uh, dat is een opbrengst van meer dan 5 miljoen. Dan heb je weer wat uh, om, ja, om te gebruiken. En we, kunnen, in... en we kunnen ook um, uh, nieuwe aandelen uitgeven en daarmee um, uh, onze groei stimuleren. En als, als we daar goede plannen mee hebben, dan gaat de koers om nog op, omhoog ook. Dus we hebben andere uh, middelen, maar we zijn ook duidelijk anders dan private equity. We zijn echt een uh, groeiende groep van bedrijven en niet, uh, en niet een private equity club. U begon met een uh, omgekeerde overname. Dat wil zeggen, u tracht tot de beurs in Amsterdam toe... door een, uh, een, een bedrijf eigenlijk te kopen... dat daar wel genoteerd stond, maar waar niet meer veel uh, activiteiten waren. Nee, in er was. zat wel wat geld in, maar de activiteiten waren uh, gestopt en verkocht. Mm -hmm. Um, ik moet zeggen dat mijn oorspronkelijke plan toen ik bij de, de VEB weg was... was uh, nou, we gaan een investeringsfonds opzetten, we gaan, we gaan een aantal dingen doen... en na een jaar of vijf kijken we eens naar beursortering. Dat vind ik leuk, dat is een beetje mijn achtergrond. En toen uh, brak die crisis uit. En tussen de val van Lehman en de val van uh, Fortis in uh, uh, 2009 zijn wij naar de beurs gegaan. Ja, en toen kon dat Dabber. ook. In, in, nou ja, toen, toen kon dat op een hele goedkope manier. En ik dacht, ja, ik kan wel uh, vijf jaar wachten en dan de hoofdprijs betalen. Maar als er nu zich een kans voordoet, ja. dan moet ik hem gewoon benutten. Ik denk dat dat ook iets is Want van investeren. Want het is volstrekt legaal, alleen het werd, er werd wel met argus' ogen naar gekeken. Hè? Nee, oh nee de, de, de, de beursgang van Valuates werd niet met argus' ogen naar uh, gekeken. Dat heeft iedereen prima gevonden. Hm. Um, uh, nou, het maar het is wel wat al wat een ander. Het is een andere, route dan, uh, een andere route dan normaal. Men vond het niet helemaal transparant, las ik her en der. Ik heb dat nog niet gelezen. Dan moet ik even... dat... Ja, nou, ja. dat ging over een andere op... reverse listing. Nog een keer dat is bij een andere reverse listing oh, ja. hebben mensen geklaagd. Maar goed, toen moesten ze vijf, vijf dagen wachten op informatie. Maar dan staat het wel, laat ik zeggen, dan is het altijd traceerbaar als je erop googelt. Bij Veljeet heb ik er nooit iemand over horen klagen. En het grappige is: je, je krijgt notering. Vanaf dat moment moet je aan alle regels ja. van de beurs en van de AFM voldoen. En dat betekent gewoon dat iedereen de rapportage krijgt: halfjaarcijfers, trading updates jaarcijfers, gecontroleerde. Uh, Jaarverslagen. verslagen. Ja. Dus dat betekent dat je, en dat, dat is ook wel een enorme pre, wij zijn zichtbaar naar de markt, mensen kunnen ons voortdurend volgen. En, en er straalt ook betrouwbaarheid vanuit, want ik kan er wel in Nederland een zekere bekendheid hebben, maar dat houdt buiten de grenzen snel op. We kunnen ook met een Engelse of een Franse partij makkelijk zaken doen. Want ze zeggen, ja, je bent beursroteerd, je kan precies zien hoe je ervoor staat. Ja. En dat, en dat uh, scheelt enorm veel tijd. Anders heb je misschien één of twee jaar nodig om aan elkaar te wennen. Goed, eigen geld. Uh, bedrijven overgenomen, op de beurs gekomen. En vervolgens weer nieuwe bedrijven gaan, gaan uh, ja, steunen, wat ik bijna zeggen, Maar dat is het niet helemaal. U investeert, u neemt er deel. U probeert uh, de gang van zaken binnen zo'n bedrijf... Efficiënter te maken, zodat er rendement ja, wij ontstaat. Naar, wij, zoeken naar, uh, wij zoeken naar goede uh, uh, bedrijven met goede u, kansen. U, u ziet, waar, waar zit u dan in? Waar bent nou, u in ik kan, uh, een van onze laatste investeringen is uh, een meerderheidsbelang in eetgemak. Ja, Dat bedrijf die zit, maken heeft maaltijdjes voor uh, ouderen? Zor uh, uh, uh, Zorg en dieetmaaltijden, maar die maken er 200.000 per week... Uh, dus dat betekent dat er heel wat Nederlanders uh, uh, van gemakken eten. eten. En dat is... Ik zie je een en... aluminium bakje voor me met een uh, afdekstrip. Nee, dat ziet er tegenwoordig allemaal veel beter uit. Oh. Maar um, uh, dat zijn uh, hele, hele goede hands-on uh, managers. en hands on uh, hands -on is dat ze uh, op de werkvloer staan... en niet hoog in een toren achter, uh, laat zeggen, zitten en het personeel niet meer kennen. Um, en die hebben die kans gezien. En je ziet in die sector bijvoorbeeld dat steeds minder of zorginstellingen, ziekenhuizen uh, steeds minder zelf gaan koken. Dat is veel te duur. En, allemaal dan uitbesteden. Uitbesteden. Ja. Nou, en, en dan moet je uitbesteden. En dan ziet u dus, want dat is, dit is, dit is een, ontwikkeling, een maatschappelijke ontwikkeling. Er is vergrijzing. Ja, is, uh, dat en dat... daar zit ook nog steeds groei in. Uh, ondanks dat men daarop wil bezuinigen, maar de zorgsector groeit. Is dat een manier waarop u kijkt? Dat u denkt dat is iets waar wij in willen investeren? Absoluut, dat zit dus op, uh, op een snijvlak van uh, twee interessante sectoren. Uh, gezondheidszorg en, en voeding. Het is een uh, een, uh, een groeiende uh, markt. En, bedrijf, en er zitten managers die daar heel goed op in kunnen spelen. Dus dat is ja, voor ons ja. prachtig. Daar zoeken we er meer van. Waarom begint u dan niet zelf een bedrijf in uh, Eetgemak? Nou ja, dat, dat, dat zou wel kunnen. Maar um, uh, ik heb er de kennis niet voor. Um, en, en als je al zou willen komen tot die, die marktpositie... ben je jaren bezig. Dus ik denk dat je toch in die zin het partnership zoekt... met mensen die een deel van die kansen al benut hebben... en die nog een verder groeipotentieel hebben. En, nou. en, en daar zit ook een soort... Sparring in. Maar die maar hebben geld nodig en die kunnen ze kennelijk bij een bank niet krijgen. Um, nee, de, laat ik zeggen. In dit geval was het gedeeltelijk dat een uh, oude aandeelhouder eruit wilde stappen. Nou, en dat heeft voor ons een oh. kans uh, geboden. En we spraken al lang met die mensen. Dus dat betekent dat er een, uh, een, een vertrouwensband was. En dat je dat dan uh, kan doen. Maar goed, we zoomen ja. be, een beetje veel in op één voorbeeld. Nou maar, ja, oké. Okay, maar dat maar goed, maakt wel duidelijk. Uh, uh, uh, uh, ik denk dat je jaren bezig bent om een bedrijf op te bouwen dat zo succesvol is in, de, in, deze, in deze markt... en dat we ontzettend blij zijn dat we die kans hebben kunnen benutten. U, u zei al van, ik, ik ben geïnteresseerd in de beurs... dus ik was heel blij dat ik uh, snel naar de beurs kon. Uh, u zegt ook, uh, ik begrijp de beurs, heeft u ergens gezegd. in het interview? Wat, wat is het wat u begrijpt nou, dat andere ja, mensen het niet zien? <laughs> <laughs> nou, ik, ik, moet wel eens, ik moet zeggen, ik, ik beleg dan 31 jaar. Um, uh, je wordt toch door schade en schande uh, uh, wijs. Maar ik zie natuurlijk veel rapportjes van analisten... Uh, die pas relatief kort op de markt uh, zijn... Uh, die een focus hebben van zes tot negen maanden. Ja, ik heb een focus van drie tot vijf jaar. Um, wat ik begrijp van de beurs... ik, ik denk dat um, uh, er, er is best wel een tijd negatief gesproken... over uh, de effecten van beursrouteringen en hoe zwaar dat nou is... met name voor small- en midcap-bedrijven. Ik denk dat er een enorme kans is voor, uh, voor het bedrijfsleven... om je daar te financieren met, met eigen vermogen. En om voortdurend toegang tot de kapitaalmarkt te hebben. Nou, iedereen klaagt nu dat die banken ja, dicht... als je op de beurs gaat, dan geef je aandelen uit. En daar betalen mensen voor. En dan krijgen ze een aandeeltje. En dan vloeit er geld het bedrijf ja, in. Ja, het, het mooiste is als je, dat, als je nieuwe aandelen uitgeeft. Want dan gaat het geld niet naar de oude aandeelhouders, maar naar het bedrijf. En dan mm. heb je dus extra mogelijkheden om te groeien. Maar ik denk dat er prachtige Nederlandse ondernemingen zijn... die best moeite hebben om groei te financieren. En uh, dan is de beurs een fantastisch middel maar wat heeft u daar be, als belegger in gezien? Misschien ook door schade en schande, zoals u zegt. Uh, wat velen nog niet zien. Um, uh, ik, denk uiteindelijk, um, uh, ik denk uiteindelijk dat het een onderschat financieringsmiddel uh, is. En ik, als ik nou kijk naar de groei van, uh, van value-aid. We hadden die snelle groei waarschijnlijk niet kunnen realiseren... als we niet toegang tot de kapitaalmarkt hadden gehad. Mm -hmm. En dan zijn we nog relatief voorzichtig. Want ik, ik wil mijn maar eigen... is dat dan als belegger dat u ook let op die kleine en middelgrote bedrijfjes... die aan lokale dat markten we, zijn dat, dat, dat, dat doen we zeker. En we niet alleen maar de AX en, en, Kijk, laat ik zeggen, dat is altijd een beetje een hobby van me geweest. En naar welk land ik ook toe ga. Als ik in Frankrijk ben, dan, dan bestuur, ik, bestuur ik alle Franse beurspagina's... en alle bedrijven. En, uh, hoe kleiner ze zijn, hoe leuker eigenlijk die bedrijven zijn... hoe meer hoe transparanter dat, dat ja. is. En als ik een heel groot concern heb... Uh, ja, Shell, ik vind het op zich een prachtig bedrijf. Uh, maar, maar dat is niet zo tastbaar als uh, iemand die iets moois fabriceert... Waar, uh, waar een groeiende markt voor is. En een enthousiaste ondernemer die precies weet wat ze, waar zijn voorraden liggen... de nieuwe ja. klanten ja. die heeft binnengehaald. Het is veel tastbaarder. Dus ik vind die leuk, small ja. and mid-cap bedrijven... Ik ben een bewonderaar leuk. van ondernemers, als ik het zo hoor. Ik ben zeker een bewonderaar van ondernemers. Ja. Ik denk dat het een van de voorrechten van uh, mijn werk is... dat ik voortdurend in aanraking kom met... Met enthousiaste uh, ondernemers en met, uh, ja, met hele ambitieuze mensen en plannen. Erwin Koenraads uh, is uh, afgestudeerd in, in, de, in de economie, of een economiestudie gedaan. Ja. En uh, daarna eigenlijk meteen dat investeringsbedrijf opgericht. Ja. Waarom? Wat is de passie erachter? Nou, uh, kijk, wij hadden eigenlijk al heel snel het gevoel uh, uh, dat we wilden gaan ondernemen. Uh, dus dat was de eerste stap eigenlijk. En uh, voor we het wisten uh, kwamen we erachter dat uh, als je niet gelijk het gouden idee hebt... Uh, dan ga je waarschijnlijk van hot naar her. Uh, de focus miste. Uh, maar je, je gaat verschillende dingen proberen. Verschillende bedrijfjes probeer je op te starten. En je komt wel heel snel achter dat je kunt niet tien bedrijven uh, runnen. In je eentje. Of met z'n tweeën of met z'n drieën. Uh, dus wij hebben ook heel snel gezien... dat het interessant is om te kijken of je in anderen kan investeren. Zodat die kunnen gaan ondernemen. Uh, en dan met jouw kennis, jouw netwerk en een deel van jouw geld. Uh, daarnaast was het in ons geval ook zo... dat we geïnspireerd waren tijdens de studie zeg maar, door, uh, door Sjoen Peter. Een, een bekende econoom zeg maar, die veel op ondernemerschaps... Uh, en, en uh, kleine bedrijven zeg maar, onderzoek heeft gedaan. En hij heeft de theorie van creative destruction... En Creative Destruction staat eigenlijk zeg maar, voor het, uh, uh, het nieuwe innovatieve bedrijf in de markt. Die eigenlijk alle bestaande bedrijven uh, uh, bevecht en uiteindelijk uh, uh, ja, uit die markt uh, uh, uh, verslaat. Uh, dus als voorbeeld uh, wordt vaak gebruikt... Dus door creatieve uh, ontwikkeling uh, de oudjes eruit drukken ja, uit de markt. Uh, dus de, de, de cd die uiteindelijk de LP ja. verstoot ja, ja, ja, uh, is ja, daar ja, een mooi ja. voorbeeld van. Uh, daar waren dat wij vindt door u mooi. Ja, dat vonden wij heel mooi. En, uh, en daar werden we door geïnspireerd om... Uh, achter te komen of we konden investeren in een bedrijf... Uh, wat dat als plan heeft. En dat is natuurlijk mooi als je daarbij betrokken kan En wat kan werd zijn. dat? Ja, dat hebben we nog niet gevonden. Nee, want de eerste investering was een mislukking. Nou, de eerste investering was zeker een mislukking. Daar hebben we heel veel geleerd. Uh, dat hebben we ook eigenlijk... Uh, voor een heel groot deel uh, uh, zeg maar ontdekken, uh, ontdekkingsgewijs uh, gedaan. Uh, ja. Trial and error. En toen nam het die, die, die, enthousiasme van de Friends, Fools and Family... nam heel erg af uh, naar na die eerste mislukking? Of niet? Nou, dat, dat viel op zich wel mee. Ze vroegen uh, nog wel, hoe gaat het met de, ja, met dat, de zaak? Uh, de, ze waren nog steeds betrokken. En uh, ze, hebben, ze hadden ook nog steeds het vertrouwen in ons. Uh, uh, en wij hadden in eerste instantie ook heel veel vertrouwen... in het bedrijf waar we in investeerden. Mm -hmm. Maar um, um, je weet gewoon nog heel weinig. Uh, investeren is... Uh, uh, geen exacte wetenschap. Je kunt niet van tevoren zeggen van uh, zo en zo gaat het lopen... als ik maar deze paar dingen goed doe. Maar zijn er wel indicaties van waarom een bedrijf succesvol zou kunnen zijn... of waarom niet? Ja, ja je, leert, je leert als investeerder naar allerlei verschillende facetten van een bedrijf kijken als ja. investeerder. Dus waar je als ondernemer vooral bezig bent met van, van gaat het goed, gaan we, gaan, we, gaan we winst maken, gaan we omzet draaien en dat soort dingen. Kijk je als investeerder ook naar heel veel andere dingen nog. Maar u, u, u stak geld in een, uh, in een ICT bedrijf, een online Talentenplatform. Ja, klopt. Werd een mislukking. Ja. Hoe kwam dat nou achteraf? Uh, dat had vooral te maken met het feit dat het, waren, het was een managementteam... van redelijk ervaren ondernemers. Dus uh, dat, dat was in eerste instantie voor ons een teken van dat moet vertrouwen geven. Ja, want jullie uh, waren onervaren eigenlijk. Uh, ja, precies. Uh -huh. Dus uh, wij dachten, nou dat, dat lijkt mooi. Het waren ook uh, ondernemers die eigenlijk zeg maar, de laatste keer in hun carrière nog één keer een grote klapper wilden maken. Uh, daar hoorde ook het risicoprofiel bij. Uh, dus uh, het was alles of niks. Uh, dat had heel veel charme, uh, maar ook dus heel veel gevaren. En het was op een gegeven moment uh, uh, zo extreem uh, richting alles, in plaats van niks... Uh, dat er dus strubbelingen onderling in het managementteam ontstonden. Mensen gingen elkaar dingen verwijten. Uh, het bleek steeds moeilijker zeg maar, om de dagelijkse gang van zaken zeg maar, echt onder controle te houden. Totdat ja. ze op een gegeven moment de controle verloren. En toen was het de ene naar de andere stap. Toen werd er niks meer. Nee, en toen werd het, op nee, nee, het Toch bent u doorgegaan. Ja. Um, uh, de meeste mensen doen dat dus niet, hè? Denk ik. Als je één keer 20.000 euro kwijt bent... dan ga je niet nog een keer 20.000 euro op, de, op het spel zetten. Nou, dat ligt er een beetje aan. Uh, in principe ga je niet dit type investeringen doen... als je niet bereid bent om je geld kwijt te raken eraan. Uh, dus als je, als je je gelijk laat demotiveren... door de eerste uh, mislukking... dan maar kan je, je het... Ik zou verwachten dat je wil, wil ja. <coughs> Nou kijk, okay. uh, Laat ik zeggen, de gemiddelde de... informal... dat is iemand die zijn bedrijf heeft verkocht. En die heeft daar 5 miljoen uh, op gebeurd, En die denkt, nou, ik vind het wel leuk om hier... Ja, ja. Een, hier naar initiatieven te ondersteunen. En hier, hier zie ik wel wat in. En dan stop ik er 50.000 euro in. Ja, Als dat dan misgaat, dan heb ik nog een hoop over. Ik ja, ja, ja. denk dat dat een beetje de gemiddelde... Ja, ja. de gemiddelde informal is ja, En die, in dat opzicht maar... wijkt natuurlijk H&K Ventures een beetje af. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar we waren desondanks... niet uh, uh, gedemotiveerd, gedemotiveerd. Uh, uh, eigenlijk hadden wij eigenlijk meer motivatie... om erachter te komen hoe dat spelletje nou precies gespeeld wordt. He? Om erachter te komen van hoe kunnen we dit nou zo slim aanpakken de volgende keer... dat het ons niet weer overkomt. Ja. En en en heel even kort nog, want u onderneemt het daarnaast ook nog. Ja, dus klopt. u bent zelf dan de baas van een bedrijf. Ja, klopt. Wat voor bedrijf is dat dan? Uh, dat is een adviesbureau. Uh, oh, daar, ja. daar adviseren we eigenlijk kennisinstellingen in Nederland... gericht op kennisbenutting, ondernemerschap en innovatie. Ja, maar ook daar valt dan op dat u niet zelf... Uh, een laat ik zeggen, een maaltijdfabriekje begint. Uh, dat hebben we wel gedaan. Ik noem maar even ja, iets dat, uh, om. Ja, nee, geen, nee. Uh, geen verkleinwoordjes gebruiken. Dat is... Het uh... <laughs> ja. ja. was een grote fabriek. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, een omroepvereniging. Uh, 200.000 maanden. Ja, ja, ja. ja, ja. Leek. Nee, dat, dat hebben we wel gedaan uh, zelfs. Dus uh, we zijn ook een maaltijdbedrijf uh, begonnen. En wij zagen ook allerlei mogelijkheden in de voeding... om uh, uh, zeg maar van het beeld af te stappen... Uh, dat alle fastfood uh, per se uh, slecht voor je is. En uh, je kunt ook gezond snel... Eten als je bijvoorbeeld laat op kantoor werkt. Uh -huh. en, uh, dat, daar, daar ga je dus dan ook een stap in ondernemen. En dat, dat bedrijf bestaat nog? Uh, dat bedrijf is inmiddels uh, uh, eigenlijk zeg maar in een turnaround situatie. Uh, dus het lukte niet om voorbij een bepaald groeipunt uh, te komen. Uh, we hadden wel een grote ambitie. Uh, dus we hebben ook gelijk in het begin gezet als we die ambitie niet halen, dan gaan we terug naar de tekentafel. Nou, in die fase zitten we nu. Om mm. te kijken, van kunnen we dit nog op een andere manier... met nieuwe maar dan, businessmodellen uh, ook, nieuwe Maar er wordt dus geen winst gemaakt? Op dit moment niet. Of, of, of, of nee. iets terugverdiend. Nee, wat dan ook. Nee. Nee. Um, laten we even naar de ondernemersstijl gaan, want we willen nog heel veel behandelen. Ook uh, gaan jullie zo meteen een pitch doen, hè, zoals dat dan vroeger in de elevator ging. Even in een minuutje uh, neerzetten waar jullie heen willen. Uh, we moeten het hebben over de marktomstandigheden. Um, uh, Ondernemerstijl, we hebben gevraagd: uh, onder, on, omschrijf uw stijl eens in één woord. En Peter Paul de Vries van Value Aid gaf het woord stimulerend op. Wat bedoelde u daarmee? Stimulerend. Ja, wat ik zag in de voorbereiding op programma's, zat ik nog te denken: wat heb ik nou ook alweer, ja, <laughs> wat heb ik nou ook alweer gezegd? Daarom ben ik ook op paar antwoord andere, antwoord een paar andere termen gekomen. Um, uh, ik denk uiteindelijk dat, je, um, uh, dat wij met de managers, de, on, de, uh, de ondernemers uh, uh, die een bepaald bedrijf uh, runnen, dat je een partnership wil hebben en dat je elkaar probeert um, uh, te helpen. Dus wij zijn er als ondersteuner. Wij bieden allerlei dienstverleningen vanuit ons hoofdkantoor en bussen. En um, uh, wij proberen die ondernemer ver, verder te helpen. En die ondernemer heeft over het algemeen heel veel kennis van de markt. Maar die heeft ook bepaalde dingen niet. Als hij een juridisch probleem heeft, dan kunnen we hem helpen. Als hij ergens een technische manager voor nodig heeft, dan kunnen we hem misschien helpen. Als hij een overname wil, wil doen, kunnen we kijken hoe we dat financieren... en of dat alle criteria voldoet. En, en dat betekent ja. dat wij meerwaarde bieden voor... Uh, uh, uh, voor een ondernemer op vlakken die, die hij uh, die die zelf niet volledig uh, beheerst. En ja, daarin moet je stimuleren. Het is dus ik anders een... dan een gewone aandeelhouders... Ja, dus die op aandeelhoudersvergadering alleen maar staat te klagen. Ja, ik was, precies. Ik heb dus uh, mijn, mijn, <laughs> mijn professionele leven in twee helften ingedeeld. Dus ik heb... Uh, ik ben uh, uh, geklaagd? De, die, die eerste helft hebben geklaagd <laughs> en kritisch geweest. En nu, uh, en nu uh, word ik wakker met een, een grote reins op het gezicht. Maar, en, en dat is ook echt waar. En ik en we proberen samen met mensen te bouwen. Dat is, en dat geeft ontzettend veel uh, energie. Dus ik Had denk u ook dat het het gevoel het, dat u iets terug moest doen. Dat nou, nee, dat, valt op, dat, valt, dat valt op zich wel mee. En ik heb, moet ik zeggen, in de vb tijd heb ik dat ook altijd met een kwingslag gedaan. en met iedereen gezellig gebord achteraf. Ik had gewoon mijn rol om te spelen. Um, maar ik heb wel altijd gedacht: ja, ik heb een bedrijfseconomische opleiding. Ik ben zelf uh, uh, belegger uh, en investeerder. Um, en ik vind eigenlijk dat als je de hele tijd kritiek hebt vanaf de zijlijn... dan moet je ook maar eens een keer laten zien uh, wat je zelf kan. Dus, uh, dat, ik heb altijd wel het idee gehad dat ik zelf een keer het veld in moest. Nou, en en mm. dat bevalt uh, ongelooflijk goed. Erwin Koenraads van H&K Ventures. Uh, u, schrijft, u omschrijft uw ondernemersstijl als inventief. Ja. ja, voor ons geldt dat een heel groot deel van de tijd... Uh, gaat het om het bedenken van oplossingen. En uh, waar sommige mensen uh, alleen maar de bewaande paden bewandelen, uh, zien wij ook op allerlei uh, vlakken oplossingen... waar andere mensen die niet zien. Maar oplossingen voor wat? Nou, oplossingen voor bedrijven. Dus als je investeert in een bedrijf... dan is het een van de, van de belangrijkste dingen dat je sparringspartner bent. Hè. Er is een bepaalde strategie uitgezet... maar je hebt daar ook een visie over. Je probeert het bedrijf verder te helpen. Hm. Dus die ondernemer die komt regelmatig problemen tegen. Uh, uh, de, daar belt hij ons voor. Uh, en dan moet je samen gaan kijken... van hoe kunnen we dit bedrijf zo laten groeien... en uh, zo weer een stap verder brengen... Uh, uh, dat het gezond wordt of gezond blijft. Of... Maar dit lijkt me meteen... Het... Het verschil tussen jullie, dat, en dat lijkt me lastig voor Erwin Koenraads... het, het, uh, het ervaringsverschil, het leeftijdsverschil. Uh, bij Peter Paul de Vries zullen de, uh, de bedrijven waarschijnlijk zeggen... oh, meneer de Vries, fijn dat u geld in, bij <laughs> ons wil komen investeren. En jullie zullen, denk ik, mensen, ondernemers... veel meer moeten overtuigen van jullie kennis en kunde. Ja, daarom investeren we ook eigenlijk alleen maar met andere investeerders samen. Dat noem je een syndicaat. Dan meestal uh, tussen de twee en uh, vijf andere investeerders bij zo'n spreken. We, doen, we zijn ook... Uh, uh, uh, uh, nauw betrokken bij de investeerdersclub. Dat is een netwerk van Informels, waarin we dus ook samen investeren in die type bedrijven. Hmm. En als ik dan uh, de kennis misschien zelf niet heb... Uh, heeft misschien een collega-investeerder van mij dat wel. En doen we dat samen. En delen we op die manier een deel risico. Maar brengen we ook samen meer kennis, meer ervaring en meer netwerk in. Ondanks dat je natuurlijk wel als individuele investeer... Meer ook dan Peter Baldevries met zijn value weight? Of dat ziet het jullie totaal niet in elkaars ja. vaarwater? Nee, nou ja, voor ik ben hem nog niet volgens niet tegen mij niet. Nee. Nee? <laughs> dat maar is... dat goed, als hij natuurlijk een paar klappers maakt, dat is een nou ja, ambitie. We dan... hadden we allemaal bij, belangstelling voor maaltijden. Ja, ja, maar dat is. Uh, ik ken het zeggen, bedrijf de, de, de, de voedingssector is natuurlijk vrij groot. Ik ben hem nog niet tegengekomen, ja. maar ik, ik zou dat op zich ook. Uh, Prima, dan moet uh, Erwin een paar hele grote klappers maken. Dan komt maar goed. dat. Um, Omdat uh, er ook verschil is in de omvang uh, van investeringen. Ik, uh, ik denk dat dat uh, zo is. Maar um, uh, uh, ik het, ik denk, zo. Ik, het heeft buitengewoon veel charme. Om, uh, om met de beperking en schaarste van geld... toch te proberen samen met, met andere ondernemers... Um, uh, uh, iets, iets leuks op te bouwen. Mm. En dat is misschien vanaf, vanaf een iets lager uh, niveau. Maar ik kan me voorstellen dat je een hele leuke dagbesteding hebt op die manier. <laughs> plezier staat ook in die zin voorop. Hè? Ik bedoel, het ja. moet leuk zijn. Hè? Als je inderdaad van tevoren bereid bent om je geld te verliezen... Uh, ...dan moet het wel een verdomd gezellig uh, rit zijn zeg maar, om, dat, uh, om dat lang te blijven doen. Dus, dus plezier is in die zin uh, altijd belangrijk. Dit is Radio 1, Tros in bedrijven. We gaan naar de ambitiepitch. Uh, we hebben jullie van tevoren gevraagd om iets voor een presentatie van één minuut voor te bereiden... Eigenlijk, ...waarin jullie aangeven uh, niet... Uh, waarom er geld naar jullie toe zou moeten gaan... maar waarin jullie vertellen wat uh, jullie binnen nu en drie jaar willen bereiken... met jullie bedrijf en als investeerder. En hoe jullie dat gaan aanpakken. Een ambitie-pitch dus. Erwin Koenraads, uh, mag ik u vragen te beginnen? O? Hier is de klok. Ja, mijn, mijn ambitie is om binnen drie jaar eigenlijk twee dingen voor elkaar te krijgen. Uh, allereerst wil ik graag een, een, een exit voor elkaar krijgen die ongeveer tien maal de inleg terugbrengt. Dat is gangbaar binnen het informal uh, gedeelte waarbij je dus de verliezen ook kan compenseren en kan doorinvesteren. En het tweede ding wat ik heel graag zou willen bereiken is die investering in dat bedrijf wat een markt gewoon compleet op zijn kop gaat zetten. Die hebben we hebben hem nu nog niet gevonden, maar we verwachten wel dat we hem binnen nu en drie jaar gaan vinden. Nou, dat, dat was, was uh, ruim binnen de minuut, mag ik wel zeggen. En een exit, dat wil zeggen dus dat je eerst ergens instapt. Je investeert erin ja. en binnen drie jaar wil je er weer uit. Nou, gemiddeld met winst. is het zeg maar, drie tot vijf jaar of soms zelfs vijf tot zeven jaar. Uh, um, uh, dus, maar we zitten natuurlijk al in een aantal bedrijven. Uh, dus het zou mogelijk kunnen zijn om binnen vijf jaar uiteindelijk uh, zo'n exit voor elkaar te krijgen. Dan de ambitie pitch van Peter Paul de Vries. Dat komt ook snel daarna. Ja, hier is ik erop. zal proberen de minuut vol te maken. Um, uh, Valuate is een beursgenoteerde groeiende groep van bedrijven. Uh, de afgelopen vijf jaar is het eigen vermogen per aandeel van Valuate verzesvoudigd. Um, uh, we zijn wel ambitieus, maar we denken niet dat we dat uh, snelle groeipad kunnen doorzetten. Maar de ambitie is om in vijf jaar te verdubbelen. En dat betekent 15 uh, groei per jaar. Um, wat staat er nu? We zijn nu een bedrijf met 100 miljoen omzet, met 320 medewerkers... en een beurswaarde van ongeveer 40 miljoen. En hoe willen we dan groeien? We willen ons richten op groeiende sectoren. Gezondheidszorg, voeding, voedingveiligheid, eh, internet. En we proberen de groei extra te stimuleren door zelf mee te helpen... en heel selectief te zijn en mooie ondernemingen te zoeken... die een eh, beurswaardige toekomst hebben. En de crisis biedt ons extra ondernemingskansen... en wij zijn daar heel alert op. Dus we denken dat dat kan helpen om die snelle groei te realiseren. Nou, netjes... 59? Maar u had, deed het van papier, deels? Of nee, er zijn een paar nog Dat mag, voor mij mag Maar het. ik weet het ook wel uit mijn hoofd wat de ambitie het. is. De ambitie is te verdubbelen in vijf ja. jaar. Ja, en jullie zeggen drie jaar, dus dan moet ik maar zeggen... dat is ongeveer 15 procent per jaar. Ja, ja, ja, ja, ja precies. En, en dus niet meer die, die, die, zeg maar, die over-de-kop uh, getallen die we, ja, die we de eerste jaar hebben. Hoe groter gehad. je bent, hoe moeilijker... Nou, ik zei zo groot zijn we niet, maar hoe groter je bent... hoe moeilijker het is om uh, um, dat soort slagen te maken... En, um ik heb ook altijd een soort medelijden met Warren Buffett. Want die zegt, ja, ik moet op olifanten jagen. Want uh, um, uh, anders heeft het geen enkele bijdrage meer aan mijn performance. We gaan straks nog praten over jullie verdienmodel. De manier waarop het geld uh, inderdaad verdiend wordt. Uh, hoe dat bedrijfsmatig gaat. En ook naar de marktomstandigheden. En aan de hand daarvan kunnen we dan straks ook, kunnen jullie straks over elkaar uh, zeggen, oordelen uh, of die ambities gehaald kunnen gaan. Worden. De ambities van twee investeerders vandaag in Tros in Bedrijf, de gast Peter Paul de Vries en Erwin Koenraads. Dit is Tros in Bedrijf, zo meteen praten we verder over investeren in een tijd waarin de banken het laten afweten, maar eerst aandacht voor de startende ondernemer, want als startende ondernemer ga je door verschillende fasen heen voordat je een volwassen bedrijf kunt zijn. Vandaag de fase van het opschalen. Mark Groot-Wassink en ter Terhoeve, die begonnen twee jaar geleden met het bedrijf Roots Bikes. Ik ben Mark Grootwassink. mijn bedrijf heet Rootsbikes en wij zitten in de fase van opschalen. Jullie uh, maken fietsen, het zijn geen gewone fietsen, het zijn eigenlijk een soort gerecyclede fietsen. Wij maken mooie stadsfietsen op een verantwoorde manier. En kenmerkend voor onze fietsen is dat het frame is hergebruikt. En we staan hier in een sociale werkplaats? Ja, dat klopt. We staan bij uh, Paswerk uh, in Hoofddorp, een sociale werkplaats. Dat betekent dat de mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus mensen met een lichamelijke of een uh, geestelijke beperking? Dat klopt, ja. En dat zijn jongens die wij geleidelijk opleiden om uh, fietsenmaker te worden. Jullie zitten in de fase van uh, opschalen. Is het een leuke fase? Ja, dat is een leuke uitdagende fase. Uh, het leuke eraan is, is dat het concept, uh, hebben we het gevoel, het heeft zich bewezen. We zien dat de fietsen die we maken, dat die goed ontvangen worden, dat die goed verkocht worden. Ja, en... 75 verkooppunten. al. Ja, ja, inderdaad, van uh, overwegend in Nederland, maar ook uh, een stuk of 10 tot 20 al uh, in het buitenland. En nu is het zaak om dat groter te maken. Nou, dit is jullie werkplaats? Ja. Wat je ziet is een uh, hele grote wand met allemaal verschillende frames. Doordat wij frames hergebruiken, hebben we ook te maken met allemaal verschillende frames. Ze zijn allemaal afkomstig van uh, a fietsen. En die kopen jullie op van gemeentes? Ja. Gemeentelijke depots hebben fietsen die van straat worden gehaald, die uit de gracht worden gehaald. Um, die worden daar tijdelijk opgeslagen. En als ze niet opgehaald worden, worden ze normaal gesproken weggegooid. Wij kopen die op in grote aantallen. Halen daar alle onderdelen van af. We ontslakken het frame en dan koten we hem opnieuw in mooie retro kleuren. En die bouwen we vervolgens op met aanmerkonderdelen. Ja, laten we even naar jullie eerste model kijken. Die staat hier. Ja. Inderdaad heel erg retro met een houten spatbord. Dat is een houten spatbord inderdaad. Dit is het model wat jullie nu verkopen. Het ja. kost ruim 500 euro of 539. is best prijzig. Uh, 539 is een serieus bedrag. Het is uh, een nieuwe fiets met een garantie van een nieuwe fiets. Alleen het frame, het stalen frame, altijd staal, uh, is hergebruikt. Uh, Timen, het uh, technische bedrijf achter het bedrijf staat hier met het nieuwe model. Ja, dat klopt. Vandaag bouwen we voor het eerst uh, onze nieuwe sportieve variant. De jongens zijn nu uh, nou, net de eerste fiets aan het samenstellen. We kunnen hem ook aan de achterkant houden, dat beugeltje. Dan kan je hem wel verder aanklemmen. In plaats van ertussen, zo, zetten we hem aan één kant... Daar zie je helemaal niets van, maar hij klemt wel beter. Dit is uh, Ferry, is de uh, voorman hier op de productie. En die, uh, nou, we hebben nu, zijn nu op een klein probleempje gestuurd bij onze eerste fiets. En wat is dat probleem? Uh, het is een uh, passiesprobleem. We hebben, omdat elk frame bij ons anders is... hebben we uh, een extra uitdaging bij het, bij het ontwerp... om iets te maken wat op alle frames past. Dus u bent op zoek naar de juiste bouwtjes? Inderdaad, we zijn even het kijken wat we, hoe we dit het mooiste kunnen oplossen. En dan moeten we toch een beetje improviseren. En dat is juist leuk. Vaak is een probleem wat je hoort bij opschalen, zeker bij duurzame producten... Van dat het een beetje in tegenstrijd is met de duurzaamheid. Hè? Merken jullie dat ook? Nee, wij hebben daar niet zoveel last van. Zoals dus dit hout, dat kunnen we gewoon uh, opschalen. Het volume is groot genoeg. Jullie gebruiken bijvoorbeeld afgedankte frames ja. op het moment dat die op zijn. Dan houdt het ook voor jullie op. Nou, er worden uh, een miljoen fietsen per jaar weggegooid in Nederland. Uh, die gaan uh, voor groot deel steeds door de shredder. Dat zijn zulke aantallen dat wij nog kunnen verhonderdvoudigen voordat dat ook maar ergens in zicht komt dat dat het einde is. Dus nee, dat is voorlopig echt helemaal geen probleem. En hebben jullie als een keertje meegemaakt dat het cirkeltje helemaal rond is en dat jullie bij de gemeente een roetsfiets aangeboden krijgen? Nee, gelukkig nog niet zou ik kunnen zeggen. Het zou natuurlijk uiteindelijk ook wel weer leuk zijn hè? als wij over tien jaar, ja, als iemand ongeluk heeft gehad met zijn fiets of wat dan ook en die fiets die... Die komt weer terug. Wat we wel zien, is dat we ze steeds vaker in het straatbeeld zien. Ja, dat is gewoon heel leuk. Als, je, als ik in het weekend een uh, stuk Amsterdam fiets... dan kom ik er altijd wel al een paar tegen. Ja, dat is eigenlijk waarvoor je het doet. Reportage van Misha Blok. Terug te luisteren op de website trosinbedrijf.nl. Dit is Radio 1 met Peter Paul de Vries van Value8... hier doorgewinterd investeerder en beginnend investeerder... Erwin Koenraads van HNK Ventures. Leuk bedrijf, dat uh, Roots Bikes. Ja, ontzettend leuk idee... Uh, alleen de prijs, ik vind het een beetje duur. Ja. Dus voor die prijs heb je een, uh, uh, waarschijnlijk ook een nieuwe fiets. Ja, uh. nou ja, het is min of meer een nieuwe fiets, maar dan met een oud, oud frame. Hè? Ja, maar ik denk ja. dat er ook mensen zijn die, die zeggen, nou, ik vind, wel, uh, ik vind het wel duurzaam. Daarom doe ik het. Hm. Uh, qua prijs maakt het niet uit, maar dan heb ik er een beter gevoel bij. Het is dus erg leuk dat die mensen dat hebben bedacht en ook heel goed uitvoeren. We gaan even kijken naar het verdienmodel. Dus de, de, de manier waarop jullie geld verdienen. We hebben al even uiteengezet wat een investeerder op dagelijkse basis doet. En wat u drijft in het werk. Dat is voor een deel, Peter Paul de Vries. Eh, het zoeken van een partnerschap met, met de ondernemer. Dus samen ondernemen eigenlijk. Een bedrijf beter maken. Is dat altijd een bedrijf efficiënter maken? Of speelt daar bijvoorbeeld ook duurzaamheid of sociaal gedrag, zoals we hier in de reportage horen, een rol? Um, nou ja, die duurzaamheid die zit er meestal uh, uh, al in het bedrijfsmodel. We zijn ook actief in een bedrijf dat uh, gewasbeschermingsmiddelen maakt... Dat tacht, uh, wat 80% minder uh, vervuilend is. Um, dat zit er vaak al in. Ik denk dat onze ondersteuning meer is op het ondernemerschap... op, het, um, uh, op juridisch vlak, op misschien overnames, uh, financiering. Daar hebben we, uh, hebben we duidelijk expertise in huis. Uh, kunnen we die mm. mensen... Dus Nou denk over voor verdienmodel. Ja, we willen gewoon bedrijven die winst maken. En, en op lange termijn meer winstgevend zijn. Dan worden ze meer waard. En dan wordt je eet ook meer waard. Het is vrij eenvoudig. Ja, en maar wat is daar hebben, de lol van? Um, nou, het is heel leuk om aan een onderneming, aan een onderneming te bouwen. Uh, en, um, uh, en elke keer als je verder bent, gaat die ambitie weer ook weer verder. Ik denk dat... Dus het de, gaat niet alleen om de winstgevendheid, of hoe moet dat nou meer ja, nou Kijk, uiteindelijk winstgevendheid is winstgevendheid wel een belangrijk criterium. Uh, uh, wij investeren in winstgevende bedrijven of bedrijven die dat heel snel zijn. We willen dus niet iets waar je vijf of tien jaar op moet wachten. Um, en waarom? Omdat uh, uh, winst is een, een indicator van het succes, maar het zorgt er ook voor dat je onderaan de streep iets overhoudt waarmee je weer verder kunt investeren. En iemand die verlies leidt, die heeft elke keer is misschien wel een kwart tot de helft van de zijn tijd bezig... om na te denken hoe die de volgende ronde weer financiert, of het gat weer dicht. Dus dat, dat, dat is echt wel een heel duidelijk uh, uh, verschil. Er moet geld over zijn om te investeren en de groei te proberen te versnellen. En dat is een veel luxere positie als je onderaan de streep wat overhoudt. Is dat anders voor u, voor HNK Ventures? Erik? Nee, dat blijft eigenlijk precies hetzelfde, alleen dan om kleinere schalen. Dus uh, in principe investeren wij in bedrijven die over het algemeen... Uh, of nog geen winst maken of richting de winst gaan. Eh, omdat uh, uh, soms stap je heel vroeg in... en dan uh, weet je dat er precies, misschien pas over twee of drie jaar winst gemaakt kan worden. Mm -hmm. uh, uh, soms investeer je in een bedrijf wat hiervoor bijvoorbeeld winst maakte, en nu niet meer zo goed loopt... Uh, maar met uh, uh, wat nieuwe innovaties en investeringen wel weer uh, winstgevend kan ja, worden. Kan u een voorbeeld geven van, uh, van wat u dan doet of het gedaan heeft? Nou, een van de participaties uh, waar wij nu uh, in zitten is, uh, is Glashelder... Dat is een, een aanbieder van, van diensten over glasvezel. Dus moet je denken aan uh, telefonie. Uh, Ik moest internet. aan Interpolis denken, maar dat is, ja. uh, <laughs> nou, dat is inderdaad uh, een associatie. Goed, goed gestolen. Heel goed. En wat, je, wat je ziet is dat uh, uh, uh, dat, dat bedrijf bestaat uh, uh, nu, zeg maar, een aantal jaar. Uh, uh, zijn richting uh, winst aan het, aan het bewegen. Uh, hebben ook heel veel investeringen moeten doen in de jaren dat ze nu bezig zijn dat het een hele nieuwe markt is. Glasvezel uh, ja, in Nederland, uh, ondanks dat het al wel op heel veel plekken ligt... Uh, betekent nog niet dat er overal ook diensten uh, aangeboden worden al. Nou, daar zijn we nu uh, druk mee bezig, met die rollout out om, om daar te komen. En zit daar een bedrijfseconomische doel aan? Dus een rendement van 8% in zoveel jaar? Of hoe uh, meet u dat? Nee, nee, in principe gaat het meer over of het bedrijf gezond is... He, want als het gezond is, kan het groeien. Uh, en uiteindelijk wil je natuurlijk bewegen naar een bepaald doelstelling. He. Die doelstellingen die heeft Glashelder uiteraard ook. He. Dat zijn soms financiële doelstellingen. Of in het geval van Glashelder gaat het bijvoorbeeld om abonnementen die mensen afsluiten. He. Dus je wilt een x-aantal abonnementen wil je, wil, je, wil je, behalen. Dus als er maar ontwikkeling in zit, dan vindt u dat wel goed? Ja, want uiteindelijk, als het uh, in de fase komt uh, dat Peter Paul uh, aan tafel zit uh, met de ondernemer... Uh, dan wordt het voor ons interessant als investeerder. Want dan hebben wij de mogelijkheid om uit te stappen, ja, ja, ja, ja. Uh, ons rendement te halen... Uh, en dan mm. kan het weer doorgroeien. Ja. ja, want Peter Paul de Vries wil duidelijk liever een bedrijf wat al wat groter is... en wat al oh, wat beter eerst, marcheert. Die eerste fase is enorm arbeidsintensief en heel erg riskant. Um, en heel veel halen um, uh, het, het springen over het eerste slootje niet. Dus uh, we hebben gewoon besloten om dat, uh, om dat niet te doen. Ja, en zit daar ook een, een bepaalde doelstelling aan vast in rendementscijfers? Um. Uh, nou ja, de reden dat we dat niet doen... is omdat je daar, dat we verwachten dat, dat je daar geen rendement op haalt. Maar het is op zich wel heel goed dat er in die voorfase... er ook mensen zijn die uh, ja, seed capital... Zo, zoals nee, in, ik bedoel de bedrijven waar u instapt. Moet daar ook binnen... Ja, 10, nou, ja kijk, jaar, zoals... als, wij, als wij zelf de doelstelling hebben om in vijf jaar te verdubbelen... moet die daar bij de ondernemingen tenminste uh, ook zijn. Ja. ja, maar dan gaat het om omzet. Gaat om omzet en ook om, om, om winstgevendheid. Om winstgevendheid ook. Hetzelfde tempo uh, zien te houden. Ja, de huidige markt, de markt voor investeerders. Dat is natuurlijk een hele, Ja, dat klinkt een beetje gek. Begrip, dat is een beetje gek begrip, ja. want het, het, het is een financieringsmarkt. Hè. Er zijn natuurlijk partijen op zoek naar geld die dat misschien bij een bank op dit moment niet kunnen krijgen. Kunnen die dit dan automatisch bij jullie wel krijgen? HK Ventures? Nou, misschien niet eens per se bij ons, uh, maar wel bij heel veel collega-investeerders. Want uiteindelijk gaat het ons voor een heel groot deel, omdat het zo arbeidsintensief is, zoals Peter net zei, om de klik die je hebt met de ondernemen. Je gaat uh, de highs en lows met elkaar beleven in een bepaald aantal jaar. Dus je moet daar echt met elkaar door één deur kunnen. Dat is in die zin soms nog belangrijker dan of het plan... precies helemaal perfect aansluit bij mijn eigen visie of mijn eigen strategie. Maar je ziet dus wel dat er nu steeds meer ondernemers terechtkomen... bij Informals of Seed Capital of hoe je het ook wil noemen... omdat banken de knip dicht houden. Ja, maar waarom zou een investeerder wel instappen als de bank de knipdicht houdt? Hoe kennelijk zit er dan bank, een groot risico aan? Nou, dat, kijk, een bank krijgt een rentevergoeding. En als je dan uh, als je 5% rente krijgt. En, en als het niet lukt, je geld niet terugkrijgt. dat is een onaantrekkelijk uh, risicorendementsprofiel. Uh, voor een investeerder is het toch anders. Uh, als het goed gaat, dan wordt het bedrijf misschien wel vijf keer zoveel waard. Als het slecht gaat, ben je misschien je investering kwijt. Dat, is, dat ziet er anders uit. Maar ik denk dat uh, de huidige markt. ik denk dat die voor investeerders. Uh, prima is. Um, er is nog steeds geld in, in Nederland. Uh, bij informals, ook bij private equity, is geld. Banken um, maken een terugtrekkende beweging. En ondernemers, en, en laat ik zeggen, ondernemingen... hebben nog steeds geld nodig om groei te realiseren. En ze hebben een wat gematigder verwachting van de prijs. Vroeger dacht iedereen, ja, dan krijg ik tien of twintig keer EBIT. Het bedrijfsresultaat, uh, dat waren de hoogtijdagen 2006, 2007, nou, uh, na een paar jaar crisis zijn mensen toch al een beetje met beide benen op de grond gekomen. Dus het verwachtingspatroon van hoeveel waardering krijg ik voor het bedrijf, uh, dat is een stuk lager. Dus je Als investeerder een... bedoelt u? Nee, vanuit degene die, die, die de, perspectief praat u niet? Als, je de, als de, de, verkoper heeft, de verkoper... iemand die een bedrijf heeft opgebouwd... en die zegt, mm -hmm. wil een hele bedrijf verkopen of de helft... Een aandeelhouder wil uit een bedrijf stappen? Die, uh, nou, nee, nou, iemand heeft iets opgebouwd. Het is de ond, dat is de ondernemer en de oprichter. Die ja. heeft een bepaalde verwachting van wat hij voor dat bedrijf krijgt. In, in de hoogteij 2006, ah, 2007... Ja, ja, hij had een vijf die toren, regel van... ik doe tien keer de bedrijfsresultaat, dat is het bedrijf wel waard. Toor horen bedrijven in hun, uh, bedragen in hun hoofd... en uh, na nou, vijf, zes jaar crisis zorgt het ervoor dat mensen met beide benen op de grond staan. Dat je uh, dus nu mooie bedrijven kunt kopen voor hele uh, redelijke waarderingen. En ik denk dat dat prima is. De, deelt u die analyse van de markt? Ja, absoluut. Want je ziet dus dat ondernemers teruggekomen zijn ook uh, uh, van bepaalde overtuigingen. Dat duurt ook vrij lang voordat dat zo is, hè. want ook in de periode dat wij begonnen uh, waren er nog genoeg ondernemers die inderdaad zichzelf, uh, uh, zichzelf rijk rekenden zeg maar, met oude getallen bij ze spreken. En uh, dan was de markt daar al misschien nog niet eens meer uh, klaar voor. Uh, je ziet dat nu uh, dat bijgedraaid is en dat ook wij nu investeringen kunnen doen in iets grotere bedrijven, in MKB-bedrijven die al wat verder zijn, omdat ze ook inzien uh, dat ze anders die groei niet meer kunnen maken. Omdat niemand anders meer uh, wil in anders. Ja. We moeten naar het eindoordeel. Uh, de doelstelling bij Value 8 is om uh, te ver verdubbelen in vijf jaar tijd. Ja. U zei dus 15% per jaar groeien? Ongeveer. Ongeveer? Is dat realistisch? Uh, is realis je ambitieus genoeg voor Erwin? Is dat ambitieus? <laughs> Nou ja, als ik nu mijn geld ergens in kan stoppen waar ik 15% rendement kan krijgen... dan vind ik dat een interessante investering. Natuurlijk, maar, het maar gaat... is, dat, uh, is het haalbaar gegeven de markt en gegeven de doelstellingen van Value ja, ik, heb, ik heb natuurlijk ook een beetje gekeken naar de portfolio. Alles is publiek, dus dat is vrij makkelijk. Uh, en ik zie, de, ik zie een heel duidelijke uh, diversificatie en een duidelijke spreiding zeg maar, in de risico's. En Sommige dingen zijn heel erg innovatief en sommige dingen zijn wat meer traditioneel. Nou, dat is ook zoals wij graag onze portfolio opbouwen. Dus ik geloof daar wel in. Ik denk dat dat wel een realistisch uh, groei is. Hij, Erwin Koenraads, wil uh, een, een interessante exit maken. Dus een, een investering weer van de hand doen en daar een goede winst op maken. Maar hij wil ook een bedrijf, uh, uh, zo'n groot bedrijf, uh, eigenlijk in de markt zetten dat alle andere voorgangers eruit drukken. Ja, de, de disruptives industrie, ja, dat, ja. Dat, dat is natuurlijk heel moeilijk. Iedereen, wel, iedereen aast op de volgende Groupon of de volgende Facebook. Maar ja, dat, dat is heel moeilijk. Uh, Want, laat ik zeggen, ik denk wel dat Erwin met iets heel leuks bezig is... wat ook heel goed in deze tijd kan. Uh, ik zie overal clubjes met uh, uh, ondernemende mensen, uh, ondernemers... met een laptopje, met een ondernemingsplan. Je kunt nu in, in, in dit tijdperk kun je heel makkelijk informatie vergaren... heel makkelijk iets nieuws opzetten, nieuwe klanten bereiken. Um, uh, en dat was twintig jaar geleden heel moeilijk geweest. Ik zou, ik zou hem adviseren om met name uh, waar, uh, sectoren waar je een verandering hebt... naar digitalisering, naar internet, om die kansen te benutten. Dat is toch het voordeel van, van de leef, jouw leeftijd en... En jouw leeftijdsgenoten. En um, uh, dan heb je een veel beter bestaan dan als uh, Erwin twintig jaar geleden was uh, begonnen. Dus ik denk dat er zeker markt voor jou is. Ik hoop dat het je lukt. Ja, nee. Ik, uh, uh, bij uh, deze veel succes mensen. <laughs> dank je wel, dank je wel. Ja. Peter Pal de Vries van Value Aid. Hartelijk dank. Ook dank aan Erwin Koenraads van H&K Ventures. Succes met uh, de investeringen. We houden, het, uh, we houden het uiteraard in de gaten. Kom nog eens terug. Ja. <laughs> zeker. En u thuis blijft luisteren zometeen de Tros Auto Show.